Het is 9 uur, Trudy Venderich met het NOS-journaal. In het Pakistanse grensgebied met Afghanistan zijn zeker 15 doden gevallen bij aanvallen van onbemande Amerikaanse vliegtuigen. 10 vielen in Zuid-Waziristan, vijf in Noord-Waziristan. In beide gevallen zouden militanten het doelwit zijn. die geregeld de grens oversteken om in Afghanistan aanvallen uit te voeren op de Amerikaanse troepen daar. Het aantal Amerikaanse aanvallen op militanten is toegenomen sinds vorige maand, toen Osama bin Laden werd gedood door een Amerika Amerikaanse elite-eenheid. Iran heeft een tweede zelfgebouwde satelliet de ruimte ingestuurd. De satelliet wordt volgens de Iraanse staatstelevisie gebruikt om foto's van de aarde te maken en om het weer te voorspellen. De eerste Iraanse satelliet werd twee jaar geleden in een baan om de aarde geschoten.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 Op het tennistoernooi van Rosmalen is Robin Haase uitgeschakeld. Hij verloor met 7, 5 en 6, 4 van de als tweede geplaatste Marcos Bactatis uit Cyprus. Er is nu geen enkele Nederlander meer in het enkelspel. spel. Jesse Houtakalong verloor vandaag van de Belg Xavier Malis. Het weer. De buien trekken vanavond weg. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Overdag van het westen uit opnieuw buien. En het wordt dan tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A12 van Utrecht naar Den Haag... voor knooppunt Rijn 2 kilometer. Er staat daar een vrachtwagen met pech... en daardoor zijn er bij knooppunt Rijn twee rijstroken dicht. Smart people met smartphones. Opgelet. Hoger opgeleide dating. Nu ook voor de smartphone. m.imatching.nl e Are you smart enough? U kent ze wel.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 Ik hoorde ze niet aankomen. Toen waren ze van hun fiets af en stonden me al te trappen. Ber dus. is joods en slachtoffer van zinloos geweld. Hij gaat de confrontatie aan met de daders. Waarom zou je met aanvallen omdat iemand joods is? De confrontatie. Vanavond bij de NCRV op Nederland 3.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vier en half over 9. BNN Today. Na half 10 geven we de Grieken wat tips over hoe ze heel veel geld kunnen besparen. Want al die borden, die ze altijd maar kapot gooien. Dat is natuurlijk heel erg zonde van het geld. Verder um, hoor je wat we kunnen leren van die. Gevaarlijke EHEC-bacterie, um, wil je niet bang maken... maar er komen er nog veel meer aan, gevaarlijke bacteriën. En um, er komt weer een nieuw hoofdstuk bij van Gate. Je weet wel, de Amerikaanse politicus die foto's van zijn goed gevulde onderbroek... per ongeluk op Twitter plaatste. Today's Topics. Today's Topics, waar werd er vandaag over gepraat op het internet... bij de koffieautomaat en gezellig aan de keukentafel thuis. Dat weet Simone Wijnands. Op vijf. Nagelbijten was het vandaag voor meer dan 100.000 eindexamenscholieren van het VMBO. Zij kregen namelijk te horen of ze geslaagd of gezakt waren. En van een van hen is in ieder geval bekend dat hij het niet heeft gered. Dre is niet geslaagd. Nee, ja, ik, uh, ik kwam net wat, uh, wat jaar tekort, zeg maar. Ik kwam vier jaar tekort. Ik ben, uh, nou, ik ben niet gezakt. Ik heb een herkansing op 21 juni. Dus er is nog hoop. Als ik daar 7,3 verhaal, dan ben ik geslaagd. Nou, aangezien... Ik uh, wie mijn slechtste vak is, ben ik, uh, zie ik het somber in, zeg maar. Nou, kom op, Dre, bloed, zweet en tranen, weet je wel, <lacht> doorzetten. Maar om eerlijk te zijn, het zit de jongste telg van weile André Hazes ook niet mee, hoor. Ik heb een infectie uh, in mijn ja, in kont, zeg maar. Die infectie is achter mijn stuitje gaan zitten en dat is uh, ja, gewoon echt een rotgevoel. gevoel. Dus die gaat morgen verwijderd worden, hopelijk. Ja. Daarmee, Heftig, maar of wie het nou had of niet, Dredi wil toch liever zanger worden. joh. Dus uh, daar hoef je eigenlijk in zijn geval alleen maar het Rijnwoordenboek voor te kunnen lezen. <laughs> Geen diploma nodig. <laughs> op vier vette problemen vandaag weer op het spoor door koperdieven. Koperdieven hebben vannacht weer toegeslagen op het traject Brida-Rozenaal. Dat was gisteren ook het geval. En net zoals gisteren is de overlast voor reizigers wederom bijzonder groot. Op het station in Ettenleur zat de sfeer er lekker in. Iedereen staat druk te bellen van uh, schat ik kom later of ze bellen naar hun werk dan zullen ze iets anders zeggen. Neem ik aan. Hoi, sta je lang te wachten? Ja, maar ik heb ook geen zin om te praten. Dus. Nee, nee, dan nou, nou, ben je een beetje boos. Ja, ja ze is een beetje boos. Nou, dan moet je vooral niet praten. Ja, dat is ook niet leuk hoor, vertraging. Maar hey, ProRail kan er ook niks aan doen? Ik oh, kan er niks aan doen, nee. Nee, nee, ze hebben zelf het koper niet gestolen, neem ik aan. Nee, daarom, maar het is toch aanhoudend te doen. Ze staan er toch niet bij stil wat ze doen? Nee, die koperdieven die denken ook helemaal niet na over de gevolgen, rot volk. is er nog niet achter hoe het kan dat twee dagen achter elkaar op hetzelfde traject koper is gestolen. De militaire vakbond die denkt dat de militair die gisteren overleed in een ziekenhuis in Maastricht is doodgeslagen. Hij moest een, een militair parcours doorlopen. Zo'n parcours bestaat uit verschillende, verschillende onderdelen, waaronder verdediger hij een van is. Uh, hij heeft dat parcours gewoon doorlopen. Maar anderhalf uur na het afleggen van dat parcours is hij onwel geworden. Gedacht wordt nu dat hij tijdens dat parcours zoveel klappen heeft gehad dat hij daarna in een coma is geraakt. De landmacht die is bezig met een onderzoek. Op 2, ontploffingsgevaar in Utrecht. Tientallen huizen ontruimd vanwege mogelijke autobom. 45 woningen moesten worden ontruimd omdat er een explosief in een auto zou liggen. Is er al wat bekend over de auto? Nou, op dit moment uh, alleen dat het om een paarse golf zou gaan. En dat zeggen buurtbewoners hier dan. En sommigen zeggen dat die auto al dagen hier op de parkeerplaats op dat Aakplein uh, heeft gestaan. Ja, klinkt allemaal nog een beetje vaag. Een paarse auto staat al een paar weken op een pleintje in Utrecht. Toch is het serious business. Buiten gewoon serieus. Daarom is de EOD ook uh, gewaarschuwd natuurlijk. En we gaan dit uh, zorgvuldig onderzoeken of hier wat aan de hand is. Ja, want de explosieve opruimingsdienst die komt natuurlijk niet voor de katse viool langs. Buurbewoners werden ondertussen gek van de spanning. Het is vervelend, maar uh, ik ga er nog steeds vanuit dat er niks aan de hand is. Kenteken zullen ze wel aangetrokken hebben. Dus uh, ja, ik denk niet dat ze voor niets doen, maar... Even afwachten. Ja, misschien is er inmiddels al iets meer bekend. Volgens de kapper, en die weet altijd heel veel, is er een verdachtpakketje in de auto gevallen. De kapper die was niet helemaal goed geïnformeerd dit keer. Uiteindelijk bleken er geen explosieven in de auto te liggen. Wat dan wel, is nog steeds niet duidelijk. Op Twitter werd er de hele dag intens meegeleefd door tweets als... Ik vraag me toch af, als je een bom plaatst, waarom dan op het Aakplein in Utrecht? En als ik in die buurt zou wonen, was ik op de motorkap gaan liggen. <lacht> op 1, hevige protesten in Griekenland vandaag... tegen de bezuinigingen die de regering wil doorvoeren... Nou, er zijn uh, 10.000 mensen op straat, het is uh, moeilijk om een, om een schatting te geven, uh, van jong tot oud, uh, en velen staan er al uh, vanaf uh, vanochtend uh, en de afgelopen drie weken uh, voor het parlement. Zo'n 5 miljoen mensen staakten. Er waren ook rellen waarbij de politie traangas moest inzetten. En minister De Jager van Financiën die lobbyde ondertussen voor extra bankensteun voor Griekenland. Maar hij kreeg niet van iedereen de enthousiaste reacties waar hij op hoopte. In ieder geval Duitsland, dat is een belangrijk land natuurlijk. Grootste land in de euro die is daar sowieso voorstander van. Maar ook landen als Finland, Oostenrijk ondersteunen dit standpunt van Nederland. Nog maar elf landen over te halen dus. Er moet namelijk een meerderheid voor zijn in het Europees parlement. Maar de banken zelf die denken ondertussen, dikke doei, wij nemen geen risico. Bij Egon het zo is dat het bedrag dat we hebben aan obligaties... Griekse staatsobligaties, zeer beperkt is. Dat is om exact te zijn 5 miljoen euro. We hebben al over de afgelopen tijd dat aanzienlijk afgebouwd... tot een in feite verwaarloosbaar bedrag. Zondag is er een nieuwe sportvergadering in Brussel over Griekenland. En wij hebben straks nog wat leuke bezuinigingstips voor de Grieken. Dat was hem. Dankjewel Simone. Zometeen is, het, is Floortje Dessing hier. Het is woensdag, dus gaan we gaan altijd reizen met Floortje. En we hebben het over een aparte trend, namelijk dat mensen steeds leuker vinden om naar plekken uit films te gaan. Watch the water passing by. And I'm thinking if I would just hate me if I stumble, please forgive me. See, I can get things straight in my mind. Last night, something happened. It says she won't. De wereld draait door. De soldiers, nee, soldiers zonder de downal mee. BNN Today. Ja, na half tien geven wij de Grieken tips om heel veel geld te bezuinigen. En we duiken in de wereld van voedselveiligheid. Want wat kunnen we leren van deze e bacterie crisis Dat hoor je allemaal na half tien. Weer woensdag, wat betekent dat? Ja, reizen met Floortje Dessing. Flortje, goedenavond. Goedenavond. Um, we hebben het over een, uh, nu over een vorm van toerisme die steeds um, populairder wordt. Namelijk mediatoerisme. Dus mensen die, uh, die naar bepaalde plekken afreizen die ze dan kennen uit films of uit series. Ja. Um, ik kan me dat niet zoveel voorstellen, ja, nou, maar dat is heel erg populair. Uh, sommige mensen die gaan daar heel erg goed op. Om locaties te bezoeken die in films gezien zijn geweest. En die halen daar echt de meest vreemde streken voor uit. Dat je echt denkt, nou, dat je daar gewoon zoveel energie in stopt. En dat zijn lang niet altijd uh, filmnerds, dat nee. vaak wel... maar het zijn ook gewoon mensen die het gewoon fantastisch vinden... om uh, ja, de plek die ze in een film hebben gezien... om daar gewoon elk daadwerkelijk echt te staan. heel mooi voorbeeld is een item wat wij hebben gedraaid in Nieuw-Zeeland. Dat is een paar jaar geleden. Dat was net toen Lord of the Rings laatste deel uit was. Mm -hmm. Wij waren in een gebied waar net een heleboel belangrijke scènes zijn opgenomen... Ja. En we hebben daar een uh, helikopterpiloot geïnterviewd... die uh, die, die scène samen met Peter Jackson, de regisseur van de film, heeft uitgezocht. En dat was heel leuk, want hij biedt nu ook tochten per helikopter aan... om diezelfde locaties weer te bekijken. Want een aantal van die locaties, daar kun je niet te voet bij komen. Ja. En daar hebben dus met hem zo'n tocht gemaakt. En dat was waanzinnig, want je vliegt dan over het prachtige landschap heen... en dan land je op zo'n rots... En dan, dan herken je dat gewoon echt uit oh, ja. de film. En hij doet iets van vijf of zes van die locaties. En daarna neemt hij mee naar zijn huis. heeft hij een bioscoopje. En dan kijk je de film nog een keer. Ja, ik wou zeggen, je moet dat wel even in ja, de film, dan, film zien. Ja, precies. Te... Je kan hem ook van tevoren afvast zien. Ja. En het is natuurlijk kinderlijk om dat dan te willen zien. En te denken, oh. Maar het leuke is wel, vaak bij die tours... Uh, zoals een zo man ook, hij legt je heel veel uit over het maken van de film... hoe het was om te werken met Peter Jackson en alle, alle, uh, alle acteurs van de film. Het is dus, je je dus niet een... alleen maar de locatie. Nee, het is echt een heel, je krijgt een heel beeld over hoe zo'n ja. film tot stand is gekomen. Stijn Reinders, goedenavond. Goedenavond. Hi. Van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Je deed onderzoek naar mediatourisme om, om erachter te komen... waarom mensen toch per se naar die ene locatie uit die ene film willen. Um, ja, de, de, wat Floortje zegt, het hoeven dus niet alleen maar filmnerds te zijn. Wa waarom willen mensen dit over het algemeen? Nee, het is echt wel een beetje een breed gedragen verschijnsel hoor, aan het worden. En ook mensen die bijvoorbeeld toevallig een, een weekendje in New York doen... die denken van, nou, we gaan het gewoon meteen combineren met een, een Sex in the City tour. Ja, ja dat, dat is populair is, ook, hè? Ja, en als je in mensen interview, dat zijn niet, uh, uh, zeg maar, toeristen die helemaal verkleed gaan als een van de karakters... en daar allerlei scènes naspelen direct. <lacht> dat zijn ook mensen die, uh, die het leuk vinden om een keer... Ja, die, die ja. locatie is een keer zelf te bezoeken. Dus die, die cocktailbar en het ja. huis waar de hoofdpersonages wonen, natuurlijk ook. Nou ja, ik, ik, toen ik, ik was laatst voor het eerst in New York en daar stond in mijn reisboekje um, de uh, kleine, uh, wat is het, een, een bakker of een patisserie waar ze hun kleine cupcakes kopen, hun kleine taartjes. Ja. Ja. En daar stond een rij van anderhalf uur buiten. En allemaal, ja. nou niet allemaal, maar heel veel van die mensen die spraken ik sprak, ik ze ja, allemaal vanwege seks en city willen toch even gaan kijken. Dus ja, dat... want wat het ook is, ons, ons beeld van de wereld wordt een Steeds meer beïnvloed door de media. En ook als je aan New York denkt, dat heb je al zo vaak gezien, hè, in films, in televisieseries. dat als je daar voor het eerst naartoe gaat, dan wat je daar ziet, dat lijkt je gewoon als het ware wel te herkennen van het witte doek. Maar is dat dan de reden dat mensen gaan, dat het een vorm van herkenning is, dat het je vertrouwder maakt op een plek of zo? Zeg maar wat? Wat ik heb gevonden onder de mensen die, die ik heb geïnterviewd van mijn onderzoek, zijn eigenlijk twee verschillende motivaties. De eerste groep mensen die gaat er naartoe met het idee van, nou, we willen kijken hoe het in het echt is. En dan gaan ze dus ook heel erg concreet vergelijken het beeld dat ze hebben uit die film met de precieze. Psychische locaties zoals ze die de aantreffen. Uh -huh. En de meer echte fans, die nemen dan ook uh, filmstils mee bijvoorbeeld. En dan gaan ze daar kijken van, ja, in hoeverre klopt dat beeld nu? Of bij uh, romans is het bijvoorbeeld zo dat mensen dan uh, gaan ook gaan controleren of reisbeschrijvingen kloppen en reistijden en dergelijke. Ja. Ja, dat is eigenlijk één uh, groep, hè, of één motivatie, dat mensen het heel erg sterk willen controleren. En die andere groep toeristen is het meer wat uh, romantisch ingesteld. En die heeft eigenlijk het idee van, nou als we daar naar die locaties toe gaan, dan kunnen we ons als het ware even zelf in dat verhaal wanen. Dus dan zijn we, als we, als we het over seks in the City hebben, zijn we zelf even van die uh, jonge vrijgestelde dames die daar door New York uh, ja, een cosmopolitisch bestaan hebben. Wat is in Europa nou een hele populaire plek waar uh, media toeristen naartoe gaan? Um, op dit moment denk ik dat Millennium heel sterk in opkomst is. Zweden. Een paar jaar terug was het vooral uh, de Vinci-code locaties. Dus dan moet je denken aan uh, Parijs en Londen en uh, Roslin in Schotland. Oh, ja. En dat natuurlijk nog heel populair is, is Harry Potter. Oh ja, oh, God, nog steeds. Ja. Ja. Ook onder tieners en twintigers Die zijn ook fan uh, Harry Potter-tour uh, be bezoekers als het ware. Ja, misschien ben ik hier een beetje te nuchter voor, maar dan denk ik toch, uiteindelijk gaan mensen allemaal naar een plek uh, dat ze dan kennen van iets wat fictie is. Is, ja, ze ja, is... gaan ergens naartoe waar iets niet ja. gebeurd is. Nee, ja, dat, is, het dat, dat is dat maak ik liever zelf wat mee. Op een door mijzelf zelf gekozen plek, geloof ik. Uh, ja, dat wil ik natuurlijk niet zeggen dat als je daar naartoe gaat, dat je niet zelf ook iets meemaakt. Maar nee. het, is, het is eigenlijk. Um, kijk, en het kan een hele alledaags straatje zijn. Maar omdat daar dan. Hè, bijvoorbeeld je... Omdat er iets gespeeld is, is het leuk. Omdat ja, er iets <laughs> ja. gebeurd is in fictie, ja. dat kan zo'n straatje net iets anders, iets speciaals geven. En ook juist de gedachte dat als je daar naartoe gaat en je kan. Je komt eigenlijk heel erg dicht bij je eigen verbeelding. Dan krijg je toch een die, die extra stukje magie... waarbij je als het ware het idee hebt dat je de, ja, een tour door je eigen verbeelding maakt. Ik vind het wel grappig dat je het zegt en dat, je, dat het überhaupt zo speelt. Want ik merk het als wij het, ons reisprogramma 3 op reis voorbereiden. Dat als wij ergens in een gids lezen van hier is D&D opgenomen... of weet je wel weet, weet ik wel waar, in Thailand, de Bridge over the River Kwai is een hele oude. We hebben in Marokko, geloof ik, Star Wars gedaan, ook een oude. Um, dat wij dan meteen denken, oh, dat is wel interessant. En omdat, wij, wij gebruiken dat heel vaak in het programma. Omdat ja? Het, ja, je merkt onder kijkers, dat, dat, dat kun je wel als peilen dan... Herkenning, dat mensen dat echt fantastisch vinden. Hmm. Weet je wel, ik ben, en ook celebs en zo, alles wat ermee te maken heeft... ik heb in Hollywood zo'n tour gedaan, mensen vinden dat briljant. Dat, je, dat, de, dat ik dan ergens ben waar de film is opgenomen, of nou, niet ik... maar dat hmm. ze daar zelf ook naartoe kunnen, zeg maar. En um, dat, dat vond ik wel grappig om te merken dat dat zo populair is. Even tot slot Stijn, wat is, uh, jij bent, natuurlijk heel, bent op heel veel plekken geweest, wat is een, een echt een aanrader als je, als je houdt van plekken uit films of boeken? Nou ik denk een echte aanrader, ik vond zelf de, de, de dus uh, Ian is de auteur van de James Bond uh, boeken, mm -hmm. hij heeft een uh, zomerhuis op Jamaica waar hij het meeste, de meeste romans schreef mm -hmm. en dat is wel een hele bijzondere plek, ook omdat je weet dat ja, daar Fleming uh, altijd zijn romans uh, schreef. Dat vond ik zelf een hele bijzondere plek om naartoe te gaan. Dat kun je ook bezoeken als toerist. Nee, nou, je moet er ook een beetje wat voor doen, want je mag er officieel niet naartoe. En het is nu een soort van high-class resort geweest. Maar als je heel erg vriendelijk bent bij de, bij de tuinlanden, mag je wel even mee naar binnen en mag je wel eventjes de kamers zien waar ja, Fleming ook zelf lange tijd dus gewerkt heeft. Ja, dat, het, mooi. dat het niet direct kan, dat het net een beetje moeilijk is, dat je er wat moeite voor moet doen. Dat maakt het eigenlijk alweer een, een spannende locatie. Die ook niet typerend is voor het hele James Bond toerisme. Goed, Stijn Reinders, allemaal naar Jamaica dus, van de Erasmus Universiteit. Dankjewel. Dankjewel. En Floortje Dessing, dank en tot volgende week. Tot volgende week. Who lights my history, who says I can't be free.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 Don't remember you looking any better, But then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 Exit Holland. Iedere avond hier in 2 Today uh, Exit Holland. Uh, Nederlanders daarin die naar het buitenland zijn vertrokken. Vanavond uh, Marieke Audians, die woont in LA en binnenkort vinden in LA werkzaamheden plaats aan de beruchte snelweg 405. Marike, goedenavond. Goedenavond. Wat gaat er allemaal veranderen aan die 405? Ja, de 4 is een van de grootste, drukste snelwegen hier in de omgeving. En die gaan ze nu voor een deel afsluiten om de snelweg te kunnen verbreden. Ze willen onder andere een extra carpoolstrook aanleggen. En ze gaan dus de Mulholland Bridge onder andere afbreken om dit project te realiseren. En dat gaat 1 miljard dollar kosten. So. Nou, ja. heb, heb ik wel eens rondgereden met een huurauto rond L.A. En mijn ervaring is dat al die snelwegen al enorm breed zijn. Vaak 4, 5, 6 baans. Moet er nog eentje bij dan? Ja, kennelijk wel. Ik vind het ook onvoorstelbaar. Want uh, waarom zou je zoveel wegen nodig hebben? En toen dit project aanvankelijk, de 405, werd gebouwd in de jaren 60, was ook het idee dat je met vier snelwegen of vier baansnelwegen... overal zou kunnen komen en nooit meer vast zou komen te zitten. Maar in de realiteit is het toch anders uitgepakt en gaan ze dus toch weer verbreden. Want ze zitten ook altijd, altijd potdicht, die wegen? Zitten, ja, ze zitten potdicht. En de 405 is, zoals ik al zei, bijzonder berucht... berucht. En voor dit aanstaande weekend, in juli, hmm. zal dat gaan plaatsvinden. wordt dus grote drama's voorspeld. De kranten hebben breed uitgepakt met artikelen. Die spreken van een carmageddon. En de burgemeester zegt, ga op vakantie, kom niet in de buurt. Uh, kortom, uh, er wordt verwacht dat het één grote verkeerschaos gaat worden. En de wegen eromheen moet je ook mijden als de pest. Want uh, daar kunnen natuurlijk nooit 200.000 of 300.000 auto's op uh, terecht. Nee, want zoveel komen er dagelijks overheen. Precies. Ja. En wat ga jij doen? Ga jij op, inderdaad op vakantie? Ik ga weg, ja. <laughs> ja. Ik blijf uit de buurt. Nou probeer ik de 4 of 5 altijd te vermijden, als het enigszins kan. Of althans in ieder geval tijdens de spits. Ja. Maar dat weekend helemaal. Ik zorg dat ik me uit de voeten maak. En wanneer is deze Black Saturday en Sunday? Wanneer valt Het is het weekend van 15 en 17 juli. En wat wel grappig is om te melden, is dat het net het weekend ervoor uh, de prins en prinses William en Kate uh, onze kant op komen. Ach. Dus uh, op dat moment gelukkig uh, niet uh, uh, te maken zullen hebben met deze verkeersopstoppingen. Hoewel misschien hun komst op zich tot nieuwe verkeersopstoppingen zal leiden. Dat weet je natuurlijk nooit. Goed, gelukkig is het één weekend later. Dus voor iedereen die op vakantie gaat richting LA 15 en 17 juli, dan uh, kun je maar beter even verkassen. Dankjewel, Marieke Audians vanuit LA. Dankjewel Dag. De Handsome Poets hoor je hier opgenomen bij BNN Today. She wears a party dress. I see her i said don't be afraid before it's getting late would you come closer to me i've lost my soul tonight under the city light we stranded in this attraction Bij ons in de studio de Handsome Poets met Seins. En ook hier in de studio Trudy Venrig met het nieuws van half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. In Kudus zijn de eerste Nederlandse militairen aangekomen. die meedoen aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Het kamp op een Duitse legerbasis is bijna klaar. Maar vooral op ICT-gebied moet nog het een en ander worden gedaan. In totaal gaan er 545 militairen en politiemensen naar Kunduz. De eigenlijke opleiding van de Afghaanse agenten start begin volgend jaar. In het Pakistanse grensgebied met Afghanistan zijn zeker 15 doden gevallen bij aanvallen met onbemande Amerikaanse vliegtuigjes. Doelwit zouden militanten zijn die geregeld de grens oversteken om in Afghanistan Amerikaanse troepen aan te vallen. Nederlandse rederijen die militairen op hun schepen willen voor bescherming tegen piraterij moeten daarvoor betalen. Dat schrijft minister Hillen in een brief aan de Kamer. De rederijen gaan een vast bedrag betalen voor onder meer salaristoeslagen van de militairen en voor hun verblijfs- en transportkosten. En in Brusselse metrostations is binnenkort ook Nederlandstalige muziek te horen. Het openbaar vervoerbedrijf had klachten gekregen dat in de stations wel Franstalige, maar geen Nederlandstalige liedjes werden gedraaid. Oorspronkelijk waren in de Brusselse metro alleen liedjes in het Engels, Spaans of Italiaans te horen. Door een proef met internationale hitlijsten slopen dit jaar ook Franstalige muziek in de playlists. En dat waren de hoofdpunten. Dankjewel Trudy. Zometeen Michiel Vos uh, vanuit Amerika over het schandaal rondom Anthony Weiner. Um, het is, ik lees net op mijn site, het is een van de allergrootste politieke schandalen... van de laatste vier jaar in Amerika. En dat is dat uh, congreslid dat um, een foto had gestuurd... onaardige on, uh, ja, seksuele foto's naar allerlei mensen. En nu is er een uh, pornoster opgestaan en die heeft ook nog een verhaal over hem. Zometeen het laatste nieuws, daarover eerst Griekenland. BNN Today. De Grieken moeten bezuinigen. En dat willen ze natuurlijk liever niet. En daarom waren er vandaag in het hele land stakingen. Maar goed, die bezuinigingen die komen er toch. Daar komen ze gewoon niet onderuit. En daarom hebben wij van BNN Today een aantal bezuinigingstips voor ze verzameld. Zo zouden ze bijvoorbeeld de Acropolis kunnen gaan verhuren. 32 hectare oppervlakte, uitzicht over Athene, niet al te ver van zee af. Dat zouden ze best wel wat meer kunnen verdienen. En dat vond ook André Gronsma van gronsma Makelaars. Nou, dan zou je wel iets van, uh, nou, wel iets van, van 6.000 kamers kunnen creëren. Maar misschien moet je een camping ervan maken. He, het probleem met de, de Acropolis is natuurlijk uh, dat er wel muren staan, maar geen dak. En ik denk ook dat er wat nieuwe sloten op moeten... Die zijn er ook niet meer. Je moet de bouwkosten moet je proberen laag te maken. Want er is natuurlijk geen geld. Hè? Er is alleen een schuld van 300 miljard. Uh, dus hou de bouwkosten laag. Dus maak de helft overdekt. En laat de helft open. Gezien de temperatuur kan het daar best. Gewoon uh, slapen onder de blote hemel. Romantiek puur zijn in Griekenland. Mm. Ja, of je haalt een bordje neer, resort, het dak eraf. Voor al uw Griekse wensen. Gezien de goede locatie... Vind ik dat je daar best uh, 150 euro voor kunt rekenen per nacht. Als je dan 6000 kamers hebt, dan praat je over uh, 900.000 euro. We hebben onze verslaggever van de Griekenland-redactie heel even naar de straat gestuurd en gevraagd om een aantal meningen. Het heleboel is corrupt daar. Ik wil er verder geen woord aan besteden, want eh, ik vind het triest dat wij voor moeten betalen voor een eh, ander land. Niet zo zeuren, denk ik. Ze moeten even door de appel heen bijten. Net zoals hier, al die salaris, maar is wat minder. Net zoals van voetballers en sporters en belachelijk. We gaan naar de Griekse bruiloften. Die zijn echt gigantisch. Honderden mensen op één bruiloft. En die bruiloft die duurt ook niet één dag. Nee, die duurt een heel weekend of misschien wel een hele week... En het kost natuurlijk allemaal klauwen met geld. Iedereen moet te eten hebben, iedereen moet te drinken hebben. En daarnaast krijgt het nieuwe bakkenkoppel ook nog eens van de ouders van de bruid een huis. En van de ouders van de bruidegom de hele bruiloft. Daar moet dus op bezuinigd worden. En weddingplanner Brigitte van Rijn is vaak in Griekenland te vinden... voor een Grieks bruiloftje hier en daar... en weet precies waar je op kan beknibbelen. Het is wel moeilijk met een bruiloft. weet je? Een bruiloft is natuurlijk het meest feestelijke wat je maar voor kunt stellen. Hè. Dus Grieken vinden, zouden dat gewoon wel heel erg lastig vinden... om daar bepaalde keuzes in te gaan maken. Ik bedoel, er zijn bepaalde tradities die opgevolgd moeten gaan worden. Die zijn al... Zo oud dat je natuurlijk niet, niet kunt zeggen... we laten bepaalde tradities weg, omdat dat te kostbaar is. Dus het enige wat, wat Griekse echtparen zouden kunnen doen... is uh, toch in die ellenlange lijst te gaan schappen van... Ja... Je, we houden het toch iets kleiner dan we eigenlijk van plan waren. Hè? Dus, uh, en dat, zul, zal ook, uh, dat zullen kennissen zeker gaan begrijpen. Ik denk dat ze het dan inderdaad gewoon echt bij eerste- en tweede-graads familie gaan houden. <laughs> en dat ze dan toch uh, gaan zeggen van, nou ja, oké, okay, dan, uh, dan uh, laten we in ieder geval die, die, die vage kennissen en vrienden en mensen van het werk uh, maar even weg. Dan die vreemde traditie uit Griekenland. Het breken van borden. Je kent de scènes wel van televisie of van YouTube. Grieken gaan helemaal door het en breken borden op de vloer. Meneer Theo Truits heeft er even een berekening bij gemaakt. Er zijn uh, 11 miljoen Grieken in Griekenland. Stel voor, 4 miljoen Grieken gooien per jaar 10 bordjes stuk. En zo'n bordje betalen ze 2 euro voor. Nou, Dat is heel makkelijk op dat sommetje, Dat is 80 miljoen euro op jaarbasis. Wat een stuk gooien iedere keer. En 80 miljoen, dat is best veel geld als je helemaal niks meer hebt. Gelukkig heeft deze Theo Truits ook een oplossing. Hij zit namelijk in de onbreekbare borden. Kijk, alles kan kapot, in principe. Maar als je dit gewoon normaal behandelt, dan gaat het niet stuk. Je, je kan het gooien, je kan het doen. Uh, en Het blijft gewoon heel. En mensen die hebben zo'n bord, denken in eerste instantie dat ze een porseleinenbord in handen hebben. Dan laat je het vallen, dan schik je zich helemaal de perspokken. En dan denk je, zo'n bord valt kapot, maar dat is niet zo. Het zijn niet alleen borden, het zijn schalen, pastaschalen, kommen, vierkanten. En al die dingen gaan dus nooit meer stuk. Tot zover de bezuinigingstips voor Griekenland. We wensen Griekenland veel succes. Dankjewel, Luc, voor deze goede tips. Uh, gaan we van Griekenland naar Amerika. Het was even rustig rondom die Anthony Weiner van het Amerikaanse huis van afgevaardigden. Um, je weet het misschien wel, hij had via Twitter foto's van zijn stijve piemel in zijn boxershorts naar een vrouw getwitterd. Nou, vandaag gaat deze soap verder. Zojuist was er een persconferentie in New York waar voormalig porno-ster Ginger Lee een boekje opendeed over, over deze Weiner. Michiel Vos die is in New York, correspondent Michiel, goedenavond. Hi, even een uh, fragmentje waarin Ginger Lee vertelt over Weiner. Many people have asked me what my feelings are today about Representative Weiner. I think that Anthony Weiner should resign because he lied to the public and to the press for more than a week. It might have never turned into this if he had told the truth, but he kept lying. If he lied about this, I can't have much faith in him about anything else. Nou, dat is duidelijke taal. Hij ligt, hij ligt, hij ligt. Wie weet waar hij nog meer over ligt. Wat voor relatie hebben deze voormalige pornoster Ginger Lee en Wiener? Ja, zij zegt zelf dat ze hem nooit heeft ontmoet. Dat ze alleen maar met hem heeft geëmaild en getwitterd. Maar er zijn wel meer dan 100 boodschappen op en neer gegaan. En alle boodschappen van hem leiden uiteindelijk tot... Ja, boodschappen waarin het duidelijk was dat hij seks met haar wilde... of dat hij het überhaupt over seks wilde hebben. Zij heeft dat altijd een beetje afgehouden, zei ze. Maar hij was niet te stuiten, hij was niet te houden, zeg maar. En dat is nu het beeld van congreslid uh, Anthony Weiner geworden. Hè? Een soort geilneef die vanuit het congres al dan niet in werktijd... met verschillende vrouwen, waaronder deze pornoster, twitterde... en ja. het, het liefst over seks had. Maar ja, de, de, de, de, uiteindelijk er is er is nog geen bewijs opgedoken... dat hij ook echt seks heeft gehad met die vrouwen. Dus... Eigenlijk gaat het over niks, vind ik. Nee, eigenlijk gaat het over niks. Hij heeft waarschijnlijk met geen enkel van deze vrouwen seks gehad. Dat is ook de grote grap natuurlijk, dat hij... He never got any, wordt hier gezegd in Amerika. Hij is daar ook nog schuld gegaan, dat hij natuurlijk als... Uh, uh, Kreukbaar uh, Menneke ook nog nooit eens een keer met die vrouwen het echt heeft gedaan. Mm. Hij heeft waarschijnlijk enkele wet overtreden. Hij heeft waarschijnlijk alleen natuurlijk verschillende ethiekregels van het Huis van afgevaardigden overtreden. En inmiddels is hij een soort blamage geworden voor de Democratische Partij... die van boven tot onder hebben gezegd, inclusief president Obama met zoveel woorden... dat hij moet aftreden. En nu dus ook deze pornoster ster Gigi Lee die haar mening erin gooit en zegt... Ik zou aftreden als ik jou was. Ja, nou ja, misschien maakt de mening van Obama dan nog net iets meer indruk bij Wiener. Maar hij kan nu toch niet anders dan aftreden? Nee, het is een beetje wachten op wat zijn vrouw gaat zeggen. Zijn vrouw is een naaste medewerkster van Hillary Clinton. Die is net terug van een reis met Hillary Clinton in het Midden-Oosten en Afrika. En zij is vanochtend teruggekomen. En heel Amerika wacht als een soort soap opera op de terugkomst van deze vrouw. Bloedje mooi en uh, Minder dan een jaar getrouwd. En nu sinds, we weten, ook zo'n beetje tien weken zwanger van deze Anthony Wiener. En de verwachting is dat zij zal zeggen... Anthony, red je familie, red je gezin, red je huwelijk. Maak je klaar voor die baby. En treed terug als congreslid. En ga in rehab, wat dat dan ook mag betekenen in Amerika. Ja. En zorg dat je, zeg maar, eh, afkikt van de sex addiction, Waar je natuurlijk wel een beetje aan leidt. Maar zou dat eventueel ook zijn carrière nog kunnen redden? Als hij, als, Ik bedoel, als denk als... dat zijn carrière... Ja. ja, ik denk dat zijn carrière binnen het Huis van afgevaardigden, binnen het congres, min of meer over is. Hij wilde ook bijvoorbeeld hè, dit als springbank gebruiken om burgemeester van New York te worden. Dat zit er allemaal niet meer in. Wat Amerika wel natuurlijk mooi vindt, is als hij zich als hij terugtreedt... Ik wou bijna zeggen zich, zich terugtrekken, maar goed, laten we dat even niet <lacht> aan Terugtreedt, een jaar lang zeg maar wordt gezien als hardwerkende man, als een van ons, als een gewone Amerikaan... en dan ja. terugkomt met een boek of met een dit of met een dat. Zie Elliot Spitzer, zie andere mensen die... Een comeback maken. Dat is natuurlijk het ja. aller-Amerikaanse verhaal. Dat vinden de Amerikanen prachtig. Maar hij moet eerst weg daarvoor. Ja, want die Elliot Spitzer, dat was het, een jaar, twee jaar geleden ook een groot schandaalse boek had het hangen. Die uh, is geloof ik nu uh, een beroemd commentator bij ja. CNN, toch? Ja, die heeft uh, zelfs zijn eigen show sinds kort. Die ja. had eerst een show met iemand anders, die heeft hij eruit gestoten. Nu heeft hij zijn eigen show dagelijks op CNN. Nou ja, nou is CNN niet het best bekeken kanaal in Amerika, maar toch... De man heeft zeg maar weer enig aanzien terug en zit gewoon keurig vanuit zijn studio... met een dik salaris te kakelen over Amerikaanse politiek, alsof het niks is. Goed, hij kan nog alle kanten op, Wiener. Ja, maar... only in Amerika, boys. Oh. Only in Amerika. Wat verwacht je wanneer hij iets gaat zeggen over zijn wel of niet aftreden? Dat zal heel snel zijn dus. Na, ja, nadat u jonge vrouw. Ja, dat, ik zou zeggen dat het voor het weekend moet, omdat ja. ook nu de president deze week iets heeft gezegd, hè, de, de fractievoorzitter Nancy Pelosi heeft iets gezegd. Iedereen heeft iets gezegd van: ga nou uit de weg, je bent een PR debacle, je zit ons in de weg. Wij willen het graag hebben over alle dingen die, die kleine fouten op dit moment in de kroost. Maar daar komen we niet aan toe, want we hebben het eerder het over jouw foto's, al dan niet maakt vanuit de gym in het huis van afgevaardigden, de, de, de, de gymzaal, zeg maar, de sportschool in het Capitool. Ja. Daar heeft hij foto's van zichzelf genomen. En die heeft hij verstuurd aan allerlei vrouwen, onder deze Ginger Lee. Ja, daar hebben we het natuurlijk veel liever over dan over uh, het kredietplafond. En zo uh, gaat dit verder. Een van de grootste politieke schandalen van de laatste vier jaar, las ik net. Um, dat krijgt nog een staartje. Dankjewel, Michiel Vos vanuit Amerika. Geen dank. Toepasselijk laat, toepasselijke plaat, you know aan no good. En er zoveel stukken um, Amy Winehouse, you know I'm no good? Dit is Radio 1. BNN Today. Het aantal nieuwe EHEC-besmettingen loopt langzaam terug... en daarmee lijkt de groentencrisis zo langzamerhand zijn einde te naderen. Maar ondertussen zijn we er dus wel mooi achter... dat komkommer, taugé en al die groentes waarvan we dachten... die zijn hartstikke gezond, dat die misschien helemaal niet zo gezond zijn. Sterker nog, eten kan gevaarlijk zijn. Taco Weits is, is directeur van bureau WFC Food Safety. En dat is een bureau uh, dat zich bezighoudt met uh, houdbaarheid en voedselveiligheid van levensmiddelen. En hij krijgt dagelijks, of hij kreeg in ieder geval dagelijks... 100 groentes onder de microscoop in zijn lab om te bekijken of die nou besmet waren of niet. Taco, goedenavond. Goedenavond. Je en jij gaan we zeggen. Heel graag. Oké, okay, ja. heel goed. Het is weer wat rustiger in het lab. Het uh, wordt gelukkig weer wat rustiger. Dat betekent niet dat, uh, dat uh, de EH-crisis nu bezworen is. Maar dat betekent in ieder geval wel dat uh, we nu een beetje meer uh, de vinger erachter krijgen. En ja, de grote hoos met producten is nu geweest. Ja. Uh, het hele komkommerverhaal en het tomatenverhaal en het Het is de tagé, okay, dat weten we. Het is hoogstwaarschijnlijk oh ja, dat het oké is. Dat blijft natuurlijk toch een beetje giswerk, uh, hoewel er wel steeds meer aanwijzingen gevonden worden ja. dat kiemgroenten de oorzaak zijn. Uh, wat heel erg zuur is natuurlijk voor iedereen die komkommers gekweekt heeft... en tomaten gekweekt heeft en paprika kweekt. Ja, uh, kiemgroenten blijken nu... Uh, ja, nou ja, het is en, mooi dat het bekijkt. Aan de ja. andere kant zijn die mensen blij dat uh, het weer kan, de komkommers. Ja, ja nee, dat zeker het... weten. Ja, ja. absoluut. Hè? Dat zijn toch producten waar mensen van weten dat het... Uh, ja. of we altijd geleerd hebben dat het gezond is voor ze. Laten we even uh, op een rijtje zetten wat we weten, wat er gebeurd is. Even uh, uh, een soort kleine reconstructie. En daarna gaan we het hebben over mogelijke andere gevaarlijke bacterieuitbraken... waar jij... Uh, van alles mee te maken hebt dagelijks. Maar eerst nog even, er was dus een bacterie, die enige muteerde coli e. bacterie Wat is er nou zo gevaarlijk aan? Aan, heen, nou, aan, um, aan deze O104-variant, dat is een, een variant van E. coli, een darmbacterie. Uh, mensen hebben, alle mensen hebben E. coli in hun darmen. Dieren hebben E. coli in hun darmen. En uh, ja, die, dat komt er uh, op heel regelmatige basis uit. Nou, uh, daar zijn een aantal ziekteverwekkers bij. En uh, één ziekteverwekker is de O104. Daar zijn we met z'n allen heel hard tegen aangelopen in Duitsland, in de buurt van Hamburg. Uh, dat blijkt een uh, ziekteverwekker te zijn, waar mensen uh, heel erg last van krijgen. En wat doet die met je? Dat beest, dat, uh, dat beest, eigenlijk mag je over bacteriën niet als beesten praten... maar voor mij is dat gemakkelijker. <lacht> uh, dat beest dat, uh, dat produceert een gifstof. En die gifstof dat doet uh, hele nare dingen met je. Uh, dat uh, kan je nieren aantasten en dat kan je rode bloedlichaampjes aantasten... waardoor je ja, kunt komen te overlijden. We, zeven, we hebben nu 37 doden te betreuren. Ja. Vooral de jopies, dat zijn de young... Old, pregnant en immunocompromised. Dat zijn de jonge, de oude, uh, de zwangere en de mensen die immuno gecompromitteerd zijn. Mensen met AIDS en uh, uh, dat soort uh, uh, nare ziekten. Maar dat is ongeveer iedereen, toch? Nou, ik niet. Ik ben geen van allen. <laughs> maar uh, ik ben in ieder geval niet zwanger. Nee, maar nog jong, nog oud. <laughs> ja, heel jong. Dan praat je over ja. hele jonge kinderen. En mensen die wat bevattelijker zijn, dus die wat, die wat op leeftijd zijn. Ja, dat zijn mensen die hebben een uh, vergroot risico. Nou, dat, dat hebben we gezien. 37 doden. Ja. Uh, heel veel mensen liggen nog in het ziekenhuis. Sommige ja. mensen gaan er een leven lang last van houden. Moeten Absoluut. aan de nieuwe dialyse. Ja, ja uh, zeker. Hoe, waarom houdt die bacterie van de taugé? Laten we even vermoedelijk de taugé. Nou, bacteriën die, uh, groeien heel goed als het lekker warm is en als er heel veel voedingsstoffen aanwezig zijn. En bij het laten kiemen van die uh, taugé, dat gaat uit mungbonen, dat gaat uit boontjes. Uh, het laten kiemen van uh, bieten spruiten, dat gaat ook uit kleine zaadjes. Heb je warmte nodig en heb je voedingsstof nodig, water nodig. En dan gaan die dingen spruiten en dan krijg je dat heerlijke witte product uh, wat, wat heel, veel, heel veel water in zit. Ja, dat heeft warmte nodig. En bacteriën voelen zich daar ook goed bij. Dus die kunnen daar lekker in groeien. Ja, laten we ons vermenigvuldigen. Ja, vermenigvuldigt u. Ja, zeker. En ja. Met, een, met een rotvaart, uh, dat betekent dat je uh, vaak uh, behoorlijk hoge kiemgetallen krijgt. Praten we dan over? Behoorlijk ho grote hoeveelheden bacteriën krijgt. Daar is op zich niks mis mee. Dat kan gewoon. En uh, over het algemeen hebben mensen daar geen last van. Uh, je moet je voorstellen, uh, een Nederlander heeft gemiddeld per dag uh, vijf eetmomenten. We zijn met z'n 15 miljoenen. Uh, er zijn maar heel weinig mensen die ziek worden van eten. Dus over het algemeen gaat het gewoon goed. Maar in dit geval, Waarom ja, ging het nu fout dan? In dit geval hebben we uh, ja, pech gehad dat er een, uh, een ziekteverwekkende kiem in zat. Dat is een E. coli O104 gebleken had net zo goed een O157 kunnen zijn of een salmonella of een andere soort van kiem. Ja, maar dat, had... dat is wel angstaanjagend, want als je dat zo zegt, dat klinkt dan volstrekt willekeurig. Ja, dit is toevallig, heeft dit zo uitgepakt. Heb jij het niet zien aankomen? Nou, we hebben uh, uh, een jaar of anderhalf geleden geroepen, niet over O104, die hebben we echt niet aanzien komen. Dat was voor ons echt een volslagen verrassing. Maar uh, er is een variant uh, die heet de hamburgerziekte, de O157, E. coli O157. Die hebben we al eerder gehoord, toch? Die hebben we ja. al een aantal keren ja. langs zien komen. Die hebben al een aantal keren uh, wat, uh, wat doden en wat zieken op hun geweten. Uh, dat is een kiem waar we eigenlijk heel veel meer aandacht aan zouden moeten besteden dan dat we nu doen. En in de levensmiddelenindustrie proberen we natuurlijk die kiemen... zoveel mogelijk de groei van te remmen. Je probeert dat te doen door middel van verwarmen... of door middel van het toepassen van conserveermiddelen... of door middel van heel erg schoon kweken... Maar ja, heel af en toe, jongens, het gaat een keer mis. Hè? Eten, eten maken heeft ook risico's. Hè? Als je maar in, in dit geval, er wordt zo, zo streng op voedselveiligheid gecontroleerd. In ja. Nederland, in Duitsland. Ja, um, um, we wisten al van die EHEC-bacterie. Want het is al eerder is ja. er, zijn er problemen mee geweest. Waarom, hoe kan dat dan toch gebeuren? Uh, het zit intrinsiek in het proces. Um, als zo'n bacterie er is in zo'n uh, zo matrix, zeggen we dan, in zo'n voedingsmiddel... en het is lekker warm en je hebt veel voedingsstoffen... dan gaat die groeien. Dan kan die gaan groeien. Maar waarom is het dat de ene keer gevaarlijk en de andere keer niet? Nou, normaal gesproken gaat niet alleen maar die EHEC-bacterie groeien... maar gaan ook andere kiemen groeien. Moet je je voorstellen, dat zijn melkziebacteriën, Die dingen die wij gebruiken om yoghurt mee te maken... Mm -hmm. in feite is dat een manier om melk te conserveren... Uh, gaan melkziebacteriën groeien en die kunnen vaak die ziekteverwekkers afremmen. En in dit geval is dat blijkbaar niet gebeurd. En is die E. coli een kans gekregen en is die heel hard gaan groeien. Laten we even gaan naar um, hoe u te werk gaat... en wat u kunt zeggen over, ik zeg in één keer u, zou zouden ja. juist zeggen... Wat je, <laughs> wat je weet over gevaarlijke bacteriën in de toekomst. Um, even terug naar het bakje Tauge. Een, een ja. verslaggever van RTV Rijnmond die was bij je op bezoek in het lab... en die keek hoe zo'n onderzoek eraan toe gaat. Wat gebeurt eigenlijk hier, hè? Ja, dat stuk groente dat wordt ingewogen. Tenminste, we nemen een uh, deelmonster weer uit het monster dat ons gestuurd is. Je kunt natuurlijk onmogelijk 10 kilo paprika uh, analyseren. Dat wordt uiteindelijk uh, uh, een, aantal, uh, een aantal grammen. En vervolgens gaat daar inderdaad dat groeimedium bij. Dat is een soort van soep waar die bacterie hartstikke goed in kan groeien. Nou, en die soep die, uh, die zorgt ervoor dat er binnen 24 uur bij een hele lekkere temperatuur... enorm veel bacteriën kunnen groeien. Dat groeimedium, dat moet die ene e bacterie die erop zou kunnen zitten. ja, tot enorme hoogte laten toenemen. Ja, dus die tagay of andere groenten die komt uh, binnen daar in het, uh, in het lab. en die leg je onder een microscoop. dan krielt het daar van de bacteriën. Um, en dan ga je dan een soort checklist af. van ja. uh, die is gevaarlijk en die en die en die. En daar moeten we op letten. Eigenlijk werkt het ietsje, ietsje anders. Uh, dat beest, dat, uh, dat kan op dat product zitten. En wat we doen, is we uh, doen bij dat micro-organisme. Doen we uh, alles waarbij dat micro-organisme zich lekker voelt? Dat gaat in een vloeistof en in die vloeistof zit alles wat dat micro-organisme wil hebben om te kunnen groeien. En dan gaat hij echt heel hard groeien. Mm -hmm. Vervolgens stop je er ook nog wat antibiotica bij. Want ja, de kenmerk van die O104 en al die O-varianten is dat ze, uh, in ieder geval die ziekteverwekkers, is dat ze antibiotica resistent zijn. Dan gaan ze groeien, die je wil hebben, die gaan groeien. En dan ga je kijken in die zak met pruts die je dan hebt, waar die bacteriën ook in zitten... en dat voedingsmiddelen in zitten. Of dat daar het gen aanwezig is, wat, dat, uh, wat die gifstof kan maken. En als die erin zit, ja, dan is het foute boel. Maar dat betekent ook dat je heel veel, je, je weet waar je naar op zoek gaat, dus je ziet ja. heel veel dingen over het hoofd. Oh ja, in dit geval kijken we echt uitsluitend naar twee genen ja. die, de, die die gifstoffen maken. Kijk, normaal gesproken in het laboratorium kijken we naar veel meer dingen. Hè. Als je zo'n product analyseert, dan kijk je in principe naar heel veel ziekteverwekkers. En bij die ziekteverwekkers horen salmonella, hè, dat is bekend van, uh, van, van de kip. Hè. Ja. Uh, listeria, dat is bekend van, uh, uh, ja, ook van kipproducten. Maar, ook maar van in dit geval, naar, naar deze gevaarlijke ehec variant werd ja. dus niet gezocht. Uh, normaal gesproken no. zoeken, gaan wij niet actief op zoek naar die no. ehec varianten nee. Maar betekent dit dan ook um, dat als wat, zoiets wat er nu gebeurd is, ja. er is, toch wel een crisis om het even zo te ja, zeggen, ja, zeker. dat kan dus zo weer gebeuren en dan heb jij het niet in de gaten? Wij kijken ook naar... Um E. coli hoort tot een groep bacteriën. Dat zijn de coliformen. En wij ja. kijken ook naar coliformen. Maar ja, als er één E. coli O157... tussen duizenden coliformen zit, dan kom je hem niet tegen. Je moet echt specifiek op zoek gaan naar die salmonella... naar die listeria, naar die bacillus. Er zijn een hele trits van ziekteverwekkende kiemen... waar je actief naar op zoek moet. Zo ook naar E. coli O157. Ja, met dat andere is... woorden, als je daar niet specifiek naar op zoek bent... dan ga je hem dan, niet vinden. Hem niet vinden. Nee. Maar... De, kan dit dus zo morgen weer gebeuren met een andere bacterievariant? Ik, het zou kunnen, ja. Uh, hoewel de industrie natuurlijk ontzettend goed oplet en uh, heel hygiënisch probeert te werken en werkt. Uh, en daar allerlei maatregelen worden genomen in de vorm van uh, voedselveiligheidssystemen. Waarin de, uh, ja, de maatregelen genomen worden om zo'n bacterie af te remmen. Als een bacterie resistent is tegen iets, kan die natuurlijk groeien. Kan, ja. die, kan die voorkomen in producten. Daarom staat er ook kip op, op, kip op de verpakking. Ook. En resistent wordt hij weer onder andere door al die bestrijdingsmiddelen die wij gebruiken. En dan raakt hij daar aan gewend. En dan... Ja. Um, hij moet zich aanpassen aan een nieuwe omgeving, zo'n kiem. En als hem dat lukt, ja, dan vind je hem terug. En dat kan. Ja, bestrijdingsmiddelen is, is, is lastig. Maar... Um, ja, je hebt, je hebt nu antibiotica resistente O104. Ja, en die zijn dus, die kunnen tegen die antibiotica, die hebben een truc ja. om uh, dat antibioticum tegen te gaan. En er is nu natuurlijk gesproken over die, de bron van uiteindelijk waar dat is gevonden: die boerderij ja. is een biologische boerderij. Ja. Uh, er, er wordt hartstikke veel biologisch gegeten. Het nee, is nog ja. steeds heel populair. Moeten we dat dan nou maar niet meer doen? Is het nee, onveilig? Nee hoor. Onveiliger? Dat is, dat is uh, net zo veilig of net zo onveilig als alle andere manieren van produceren. Um, Iedereen moet netjes werken in de levensmiddelenindustrie. En daar wordt toezicht op gehouden. De overheid houdt daar heel erg pragmatisch en goed toezicht op. Um, excessen zoals deze, ja, die komen heel weinig voor. Als ze voorkomen, moet je direct maatregelen nemen. Ja, en in dit geval is natuurlijk al heel erg hard op de rem getrapt. Ja, maar het betekent. De, de, de industrie moet ervoor zorgen dat dit niet gebeurt, moet alles ja. aan doen om dit te voorkomen. Ik ben nog steeds zo dat ik. Ja, als ik geen zin heb om tomaten te wassen, ben ik gewoon te lui voor. Om te ja. sla doe ik het gewoon niet. Ja. Is dat ontzettend dom? Ja? Ja, Ja, sorry. <laughs> dat is echt waar. Ik, ik dacht, ik leef in een land. Het zal wel goed geregeld zijn. Ja. Want ik heb mensen zoals jij die op mijn voedselveiligheid letten. Ja, maar weet je, ik kan maar zoveel doen. Als jij een product in de koelkast laat zeggen echt voor drie weken. Qua, nee, nee waar, hoor. Nee, het is ook niet persoonlijk bedoeld <laughs> hoor. Maar. Uh, als mensen producten lang, op een koelkast, lang buiten de koelkast bewaren... Ja, dan kunnen de bacteriën opgroeien. Zeker bederfelijke producten. Ja, maar de de Albert voorstelijen... Heijn zegt op, in een zakje gewoon... dit is al gewassen, dan ga ik het echt niet nog eens een keer wassen. Nou. Uh, als het al gewassen is, dan ik zou ik het nog een keer wassen. Voor de zekerheid, omdat het verstandig is. Maar de Albert Heijn zegt ook dat je het bij 7 graden moet bewaren. En als je uh, boodschappen gaat doen en met dit weer wat we nu hebben... Uh, achter in de auto legt voor twee uur... Ja, dan heeft het, is het heel lang geen zeven graden geweest. Dan krijgen die bacteriën natuurlijk een hartstikke goede ja. kans om te groeien. Kortom, zelf wassen en de volgende grote outbreak uh, komt eraan. En daar kunnen wij heel weinig aan doen. Ik hoop dat het nog heel lang duurt voordat we de volgende outbreak tegenkomen. Hoe gaat die heten? Geen idee. Iets met een hamburger-tauge-achtige... Dat horen we dan weer ja, van jou. Taco Weitses, dankjewel, directeur van bureau WFC Food Safety. Um, tussen 10 en 11 uur, meld ik nog even, is er een maandsverduistering voor de liefhebbers. De Radio 1 Tour Top 100. Een met jou. toi, chauffeur en n'importeur.